Minister Leers heeft de jonge Angolese asielzoeker Mauro in plaats van een verblijfsvergunning een studievisum aangeboden. Daarmee zou hij voorlopig in Nederland kunnen blijven. Maar de kans dat voor deze visumoptie wordt gekozen is klein. De PVV is tegen en de partijen in de Tweede Kamer die vinden dat Mauro mag blijven willen dat hij een verblijfsvergunning krijgt. De Tweede Kamer wil af van ambtenaren die weigeren homo's en lesbos te trouwen. Partij van de Arbeid, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen weigerambtenaren. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Dat is samen een meerderheid. Maar volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Misdaad heeft in 2009 wereldwijd ongeveer 1500 miljard euro opgebracht. Bijna 4% van wat er in de wereldeconomie omgaat. De meeste geld wordt verdiend in de drugshandel, zo blijkt uit een VN-rapport. Criminelen zijn vooral succesvol in het witwassen van het geld dat ze in de misdaad verdienen. In 2009 werd nog geen procent van het crimineel verdiende geld in beslag genomen. De rest kwam allemaal in het reguliere geldverkeer terecht. De Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp gevraagd. Na de zware aardbeving in het zuidoosten van het land zijn vooral tenten en staakkerns nodig om de daklozen op te vangen. Ook, is, ook Israël is om hulpgoederen gevraagd. Dat land had al laten weten te willen helpen. De betrekkingen tussen de twee landen waren verslechterd, maar door de aardbeving is de onderlinge ruzie wat naar de achtergrond gedrongen. Het weer nog bewolkt met in het noorden kans wat regen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met in het noordwesten langs de kust een enkele bui. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het RMS journaal Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een lange file op de A7 Horen richting Amsterdam. Tussen Afrit A van Horen en Afrit 12 kilometer. Het heeft te maken met problemen op de rijbaan op de A7 richting Horen. Voor Purmerend Zuid staat 2 kilometer. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 Arnhem-Utrecht staat voor Maarsbergen, 2 kilometer file. De A15 Rotterdam-Europoort voor Vaanplein 3. A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum, 3. A27 Breda-Utrecht voor Noorderloos, 2. A28 Zolle richting Amersfoort voor Amersfoort, 2. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor, voor Vaanplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 It takes a to suffer ignorance and smile Be a Hello. Dat er iemand nog zo ontzettend verliefd kon zijn. Ah, oh, ik heb een meisje en ze doet het graag.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 To break the suburb 6.9. CFM FM. life, good love, the good bits up for free. Some ladies out there, and nobody that seems to care. And no beauty queens out there. They're just a the way to get. take a stare straight through the room. We all give away our goods too soon, and we're waiting for something to say.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 I'm afraid Oh, that's what I